De daders maakten een of twee voertuigen buit... en daarmee zouden ze de grens naar Israël hebben willen oversteken. Een van de voertuigen vloog in brand. President Morsi heeft een spoedvergadering gehouden met de legertop. Judoka Edith Bos heeft een tik uitgedeeld aan een dronken toeschouwer... die een bierflesje op de Olympische atletiekbaan gooide. De man deed dat vlak voor het startschot van de finale van de 100 meter... die werd gewonnen door Usain Bolt... De dronken man stond vlak voor Bos, die hem met haar vlakke hand op zijn rug sloeg. Door alle commotie heeft Bos de finale van de 100 meter niet meer kunnen zien. Het weer, een aantal buien trekt vannacht over het land, vooral in het noordwesten. En aan de kust is er kans op onweer, het wordt een graad of 14. Overdag wolkenvelden, buien en zonnige perioden, En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en Leo Driessen. Ja, ja, Leo Driessen, hij zit er nog steeds. Ik dacht dat net even niet goed met het <gul> ging. Klein tienjaartje. Het kwijl loopt misschien langs een kind, maar, maar hij is blijven zitten. Welkom terug bij Echte Janne. De radius Heer ik, ik, ik, ik, ik ben Jan Roos. En trouwens heb je gehoord, de kabouter, uh, uh, Jelmer, die had gewoon een scoop. Maar ja goed, de RMS doet niks met onze scoops. Maar in ieder geval Meets. Ja, dat is de laatste Olympische Spelen, mensen. Dus nog even doorbijt een paar weken, en dan is het afgelopen. Nou, zeg jij maar, wat je nee, bent. Nee, het is nog maar één week, maar hij gaat nog wel uh, uh, alle toeren Frans ja, doen. Ja, zeg maar hoe je heet. Ik ben, uh, ik ben uh, Leo Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kan straks gratis 0800... 1121 bellen voor. Wat een geleuter. En dan stel ik voor vanavond is 21 partijen. doen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Maar nu eerst. Ja, maar nu eerst. Nummer 7 van de SP is vanavond onze gast. En dat is niemand minder dan... U kent kennen waarschijnlijk wel zo niet. Ja, waarvan moeten ze je dan kennen eigenlijk? Jaren? Ja, dat incident wat je er dus straks noemde. Is dat alles? Uurstaats? Je bent vanaf 2006 ben je één keer opgepakt en daar ben je dus beroemd mee geworden. Nou, dat was de enige keer dat ik trending topic op Twitter was. Dus ik ga ervan uit dat dat het meeste, meeste kans biedt. Ja. Nou, dan weet je dus nu wat je moet doen. Hoe bedoel. vaak heb jij dat gehad dan? He, he, he? Trending ik topic. Op Twitter. Ik heb zelfs wel eens een, een, een, een nou, heel persoon. En uh, uh, dat was worldwide trending topic. Ah, ja, ja, maar eens wat uit was de kastdag met, uh, met Jankees de Vrie. Oh, okay. de jager. En uh, echt Jannen, hashtag echt Jan is vrijwel elke zondag training topic Sharon, nog een vraag? Heel goed. Heel goed. Waar ben je nee, het meest trots op? Ik ben al een jaar uh, woordvoerder voor de Postbodes. Daar was dus ook die arrestatie voor. Ja, hoor. De Postbodes. Actiecomité, red de Postbodes. Ja, hub e-mail. Waar, waar ben je het meest trots op, op wat je tot nu toe, uh, als je je werk tot nu toe overziet? Ik ben uh, heel erg blij met uh, uh, de aanhang die we hebben onder uh, postbodes. Ik ben ook blij dat we veel hebben kunnen doen met die mensen. Uh, dat werpt vruchten af. Uh, dat betekent namelijk dat je gewoon goed op de hoogte bent... van alles wat er gebeurt op de werkvloer. Ik bedoel, je, nee, met je... de postbodes? Ja, nee, maar kijk, het, het is wel de grootste private werkgever van Nederland ja, nog steeds. Maar het is toch er werken van... gewoon de meeste mensen bij, dat behalve dan bij de overheid. Maar, ja, maar dat is toch een beetje God. zoiets van... Uh, heb je toch zelfs een keer ruzie met die meneer Heemskerk over gemaakt? Toch? Ja. Niet. Ja, leugenaar zei ik toen een debat. Ja, dat ja, niet Jan Heemskerk, hè. Dat nee, is uh, nee. dat is de staatssecretaris. En dat, en dat moest je en dat moest je hard maken en dat moest je dan en dat moest je dan uitleggen, moest je bewijs komen Frank hard en dan. Maken? Ja. Ja, <laughs> en, nee, de bewering. Ja. Ja, ik kwam hem een keer tegen, toen Echt zei hij, ik lieg nog steeds. Toen dacht ik, ja, I rest my case. Ja, dat wou ik zeggen, je <lacht> gelijk ook. is stelt bij de sissel afgelopen eigenlijk allemaal. Want dat ja, toch zeker. Ik ja. zei dat, dat we niet door, door vinden, konden wat? gaan, want ik maakte er een markt van in de Kamer. Toen dacht ik, ja, je wil overal een markt van maken, man. En hier ja. niet dan. Ja, ja, ja. Mag het daar weer niet, hè? Ze willen overal een markt, toch? Hé, hey, Sharon, uh, je bent heel Sorry. trots op de postbodes. Maar is dat niet een beetje zoiets van, ik ben heel trots op de, ja, de schipper van de trekschuit? Postbode... Nee de post gaat eruit. Ja, misschien ja. Tante, tante Rietje die nog een aanzichtkaart stuurt. Maar voor de rest zit iedereen ja, dat... op de digitale snelweg. Ja, ik wel in ieder geval. Nou, maar als je dat, Dus rot dat... rotsen er allemaal uit dan. Nou ja, ze kunnen, je, zou, je zou kunnen zeggen dat het op termijn een uitstervend beroep zou kunnen zijn. Maar nou, tegelijkertijd zie ik oh, zie dat internet je. juist heel erg veel post oplevert ook. Weet je, het is niet alleen maar we schappen. Dus een e-mail door... levert post op. Nee, Dit het feit wachten. dat ik tegenwoordig... Via piep.com mijn boekenbestel of mijn cd's of wat dan ook. Weet je, dat levert ook heel veel. Mag ik dat gewoon zeggen? Zeg Bol. Nee, dat mag je dus niet dat zeggen. Dat mag ik dus niet zeggen. Nee, ja. moet er moeten ook nog even twee andere bestelhuizen. Nee, nee. Nekkeman. Nekkeman. en Wekamp. Nee, oh, nee, dan nog twee. <laughs> Jongens, er echt twee. Want anders zijn we de, de lul bij de commissie. Okay, zo Nekkeman, Wekamp, Bolkom. Is toch goed? bol.com ja. ja, Bol nog eentje dan? Punt. Nog eentje, dat waren er drie. Christine Leduc bij de SP kun je ook hey, dingen ja, bestellen. Ja, SP.nl. Ja, bij de SP kun je ook <laughs> dingen bestellen. Nou, hartstikke leuk. En dan, blik, uh, oh nee, dan moet je wat winnen. Nee, maar uh, uh, de pinten, ik, Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ik ben ondernemer geweest voordat ik bij de SP in de Tweede Kamer kwam. Oh ja joh, ja, ondernemer in... Uh, zeker, videoproductie. <laughs> in videoproductie. Ja. Mooi. Kunnen zeer, typen. Ik ben ja, gek nee, met die linkse niet meisjes. Het was niet kunstzinnig, het was gewoon uh, geld verdienen. Nee, maar ja. het is toch wel... Ik, Goh, ik heb net met linkse vrouw. ik ben ook gek met linkse vrouw. Die gaat lekker beeld houden in, in Frankrijk. en die, uh, Ik maak videobewerkingen. Nee. Ja, ik vind ik <laughs> enig, dat is toch leuk. Hartstikke leuk. En ja, dan, dan vraag jij mij of ik een Dus moest. ik was ondernemer. Ik weet niet of ze van dan direct politiek ook. in moeten, maar leuk is het wel. Nee hoor. Hé, er is een enorme crisis. Daar zitten we in. Hoe gaan we die oplossen? Ja, hoe gaan we die oplossen? Financiële sector hervormen? Hebben we daar allemaal wat tijd voor? Er zijn altijd plannen hè, die komen. Want je gaat nu vast nog een heleboel dingen... Maar, maar is... hoe? hangen we over de rand van de afgrond? Storten we er eigenlijk? Ja, jij we... stelde dat straks wel een ja. hele terechte vraag. Jij was dat, of jij? was jij. Ja, dat was ja, jij. Ja. Ja, Kijk, ja, dat, ah, we moeten als, of als die, wat we je wat je gegeten hebt in de gevangenis, dat <sparmiddelijks>, ja, was die ook. 75 ja, klussen. Maar we moeten als als samenleving gewoon een stuk realistischer worden in hoe we met met zaken als aandelen, met zaken als valuta speculatie op die markt omgaan. En je moet op de een of andere manier iets aan die volatiliteit van dit systeem doen. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je op het moment. Moment puur door de angst van beleggers. Kjeng, gewoon keihard in die afgrond. Uh, ja, hoe moet het dan? Raakt. Nou ja, dat moet je dus op een markt. Moet nee. je dat op ja, een maar, of andere manier Ja, is daar tijd voor nu? Ja? ja, dat is tijd. Ja, zeker. Ik vind dat ja. maar, en dat, en het het duurt toch ook al jaren. Ik bedoel, jij ja, vier jaar geleden gedacht dat we nog steeds zo diep. en het wordt al maar erger, weet je Ja, ik verbaas me erover. Maar wie bepaalt het doen denken? Wie bepaalt dat wij geregeerd worden door de angst? Wie maakt ons nou zo bang? Politici in goed overleg met banken en allerlei mensen die denken van... ja, we hebben er flink aan verdiend, maar we gaan dat geld echt niet teruggeven. Die gewoon niet in staat zijn en geen, niet van dat soort keuzes durven te maken. Ik bedoel, er wordt de hele tijd tegen Nederland gezegd van... ja, als wij als politici, politici niet moeilijke keuzes maken... bijvoorbeeld dat u langer moet doorwerken... bijvoorbeeld dat u ontslagbescherming <kuggen> eraan gaat... dan gaat het heel erg slecht. Maar de echt moeilijke keuzes, die zitten dus veel meer in het durven gaan beteugelen van die markt... Ja, maar daar heeft de politiek toch helemaal in... geen fuck over ja, te vertellen. Natuurlijk hebben ze daar wel wat over te vertellen. Ja, gaat toch, wij gaan er toch over of we wel of niet een belasting zetten op flitskapitaal... of we wel of niet zeggen dat banken een bepaalde uh, heffing moeten gaan uh, betalen... of er een bepaalde belasting moet komen die hoog genoeg is... waardoor banken daadwerkelijk gaan bijdragen aan crisissen. Uh, ik bedoel, uh, laten diegenen die zich stinkend rijk hebben gemaakt... door uh, die Griekse... Uh, nou ja, ik mag het wel een beetje frauduleuze uh, boekhouding uh, te faciliteren. Laat die maar Maar dat uh, komt toch omdat de politiek uit je neus zit te vreten... Nee, nee. Jawel, want ja. er waren een paar regels in dat Als landen zich daar niet aan hielden en dat wisten politiek, Kijken ze de andere kant op. Want nee, ze vonden het zo'n leuke Unie. De politiek unie... heeft niet uit zijn neus zitten vreten. De politiek heeft gewoon gezegd: van uh, uh, laat maar los. En dat is ja. gewoon sinds nou, dat dan is dan dan het dan is hetzelfde. Dat is dan dan een beetje hetzelfde. Ja. ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je kunt aan de ene kant ook zeggen: van ja, ze hebben gewoon bedacht dat de markt het allemaal zelf wel al kon regelen. En vrijheid Hoe moet het nou verder? Ik bedoel, alles belasting. Ja, dat moet je dus niet meer doen. Nee, maar alles nee. belasten? Nee, nee, nee. Het is geen kwestie van belasten. Opstellen voor iets. En zeggen dat bepaalde ingewikkelde financiële transacties en uh, moeilijke producten. Wat, wat we dus in de afgelopen jaren ook al voorbij hebben zien komen. Dat naked short selling en uh allemaal van dat soort. Maar wie is er nou belang bij? Dat was eigenlijk ook de ons van mijn vraag. Wie is er nou eigenlijk belang bij dat, dat, wij, dat, dat, dat we allemaal maar met. dat niemand wat durft uit, dat, dat we maar bang zijn en zo. Wie is er nou belang bij bij die. Ja, angst? ik zie in ieder geval in Nederland dat rechts wel probeert om een snoeiharde rechtsagenda agenda erdoorheen te drukken. door mensen heel erg bang te maken. En door te zeggen van ja, uh, wat we net al zeiden. van als u niet langer werkt, dan uh, gaat het in de toekomst niet goed meer in rechts? Nederland rechts, ja, nee, wie, wie? de rechte partijen in ja, ons land. Bijvoorbeeld dat, dat mannetje waarvan je zei van de VVD. Die is in Nederland, even in Europa, wordt hij gezien als het ettertje van Europa. Ja, want wat, wat heel rechts wordt genoemd in in Nederland is de PVV en die hebben dezelfde. Sociaal-economisch uh, sociaal -economisch, ja, gezien. Ja, zoals het is. Zoals het is. Zij zijn neoliberaal gezien, vind ik hem wel. Uh, of sociaal gezien. Uh, dus zijn moeten, we hoeven helemaal niet meer te rechter. werken. Of harder te werken. Of we moeten helemaal niet van de bank afkomen. We moeten gewoon lekker doorgaan zoals nee, het Nee, we moeten zeker wel harder werken. Sterker nog, we moeten als Nederland een heleboel investeren in manieren om slimmer en harder te werken. Zodat we gewoon beter meer kunnen produceren. Dat, dat, dat maar angst... dat doe je do juist ook door te investeren. Ja, maar net je, zei je dat het je, angst je, kunt... is door dat te zeggen? Dus als Rutte het zegt, is het angstweken en als jij het zegt, nee, is het maar, realisme. Ja, goed, Rutte die heeft volgens mij een paar jaar geleden zijn eerst, was dat niet zijn eerste optreden als premier dat hij zei van we moeten snoeien om te groeien? Ja. Dat was het verhaal. Ja, maar hij wil zijn alleen, maar, in natuur, hij wil alleen maar snoeien, snoeien, snoeien, snoeien. En ik zie dat als een rechtse agenda. En daar hebben ze nu een perfect alibi voor. Maar ik vind dat je, en daarom is ons verkiezingsprogramma daar ook op gebaseerd. Ja, je mag zeker, hè, net als bij het houden, je mag best wel bepaalde delen weghalen. Als je maar iets moois overhoudt. Maar je moet intussen ook willen investeren in die economie. Anders ga je er echt niet uitkomen. En als je niet op dit moment ook investeert in innovatie, in scholing een tal van andere zaken, uh, en wat de VVD dus nadrukkelijk niet doet... want die gaan echt alleen maar bezuinigen... dan kom je daar over een paar jaar echt alleen maar slecht uit. Maar denk eruit. jij dat die, dat die mondiale uh, economische crisis... nog jaren en jaren doormollet en ettert? Denk jij dat? Want je zegt net, ne, wat ik verbaas me er inderdaad ook over 2008, was het van oh, oh, oh, we hebben, toen kwam bossen, die zei ja, van nou, we, boelen, uit, ja. we hebben de boel gered. Het was er en nog dat de was vraag of er wel een double dip zou komen. De vraag was of, ja. we, wel, of we niet het zwaartepunt hadden, het dieptepunt hadden gehad en of het niet daarna gewoon weer omhoog zou gaan. Ja. En zou er misschien, misschien kon het wel een weekcrisis zijn. Nou, dat was het toch? Of niet? Ja, ja, ja, zoiets. En, ja. Maar nu zitten we er nog steeds in. Ja. Maar, dus dit gaat gewoon jaren zo door. Ik maar denk dan... dat we nog wel jarenlang gevolgen kunnen nee. voelen van een crisis... maar het ligt er maar ook shillen. heel erg aan welk beleid we gaan inzetten... nu ja. en na de nee. verkiezingen... Nee. Nee. of we dat, dat als samenleving nee. op een goede manier nee, gaan oplossen. Je ja gaf daar net het antwoord op. Dat over dat beleid. Daar mm -hmm. gaf je, je gaf het antwoord al. Yeah. Of dat op te lossen is met goed beleid. Yeah. Want zo'n Wouter Borst die zegt... nou, misschien doet het een week... en die is nog gekroond als de beste minister van Financiën... al wat tijd op een gegeven moment. -hmm. Naast zal dan waarschijnlijk... Maar die wist er ook niet. Nee. En die heeft ook maar met ABN AMRO maar wat lopen doen. En, en dat is het probleem. De politiek... Die heeft helemaal geen ja, en op. En weet je op. Van... Dus, dus minder... jullie doen maar wat en jullie ja, zeggen maar wat. Uh, daarom zeg moet, je, maar wat, dus... maar daarom moet wat. je bijvoorbeeld het speculeren met geld... Hè, met valuta, maar ook met uh, waardepapieren maar van de overheid. Daar daar die markt moet je gewoon zien te beteugelen. Je moet daar minder een casinokapitalisme van maken. Nee, maar dus het Eker... moet niet zo zijn van... Ja, neem, we nemen iets anders. Weet je? We nemen niet zoiets ingewikkelds als, als een financieel product... maar we nemen voedsel. We nemen rijst. Zouden wij het eerlijk vinden... Zoals wel nu wel gebeurt, als daar op grote schaal mee gespeculeerd wordt. Is dat eerlijk? Nee. Als je dat niet zo wil en je zegt: van ja, wacht even, uh, of ik nou links of rechts ben, maar ik wil wel in een, democratisch, in een democratie leven en ik wil het liefst ook in een zo democratisch mogelijke wereld ja. leven, dan zeg je dus: wij, wij staan dat niet toe. Dus hey. wij staan niet toe dat er met essentiële levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld rijst of wat dan ook, wordt gespeculeerd of met energie. Nou ja, en geld is daarvan een nee, van, de, het punt van is, de. Als economen jullie horen praten over de crisis in de aanpak. Die kennen een aantal. Die lachen zich dood, want jullie, jullie eigenlijk lullen jullie maar wat. Nou, dan mogen die economen mogen zich nee, maar, wel dood lachen. Nee, maar er zijn nee, maar, natuurlijk. Zijn, is, er zijn zoveel economen. Er zijn meer meningen van economen dan dat er überhaupt economen zijn. Nee, maar, maar jullie weten het ook Dat niet. is onzin. Dus er dus zitten, doen ook zitten maar wat? sowieso een heel aantal economen in onze, in onze kamer. natuurlijk. kan wel, maar de politiek Ik dat, doet dat iedere ook fractie maar wat. wel een paar economen heeft. Maar jullie zien het nee, toch niet? nee, nee. Het probleem is dat. En dat, dat zegt bijvoorbeeld een, een club als het CPB zelf ook. Hè, uh, uh, er wordt ook veel geklaagd over het CPB, hè. De stelling, het is de stelling, het is de rechts. Ja, precies, ja. Uh, maar zij doen aan voorspellingen. Nou ja, dat komt dus heel vaak niet uit. Ik bedoel, je nee. hebt altijd een bepaalde marge. Je kunt dat niet precies vertellen, je kunt ja. voorspellen. Het punt was, Onder jullie, omdat het niet te jullie... voorspellen is. Want je weet niet wat ze gaan doen. Je weet niet of ze in China nog eens een keer gaan kopen... of dat ze in de VS op een gegeven moment ophouden. Maar met Jaren, kopen. als de politiek verstand zou hebben van economie... dan was het dak... Uh, gemaakt toen de zon nog scheen. Maar dat, dat, dat kwam nee, maar gewoon... Mijn stelling daarom, Jullie lopen een paar maanden nee, achter. Het, mijn stelling daarvoor gebeurt. is dat er, er zijn zeker wel maatregelen zijn genomen. Alleen dat zijn echt verkeerde middelen geweest. Er is niet voor gekozen... We hebben van, van, vanaf het begin van de Griekse crisis gezegd... doe nou aan schuldsanering. Want dit... Gaat niet werken in Griekenland. Is dus, daar is niet voor gekozen. Er is gekozen voor andere labmiddelen. Voor het dweilen met de kraan open. En wat zie je? Ja, die crisis gaat als een gek om zich heen staan. Echter, het, het wordt een soort van brand. Ja, maar dat is leuk. Ja, dat wordt het echt een brand. Dat zie je toch? Dat kool is niet Italië, leuk, Dat niet als het kalf is, dan zeggen ze ja, maar je had het nee, zo Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen... De SP is wel een van de eerste partijen geweest die dat altijd geroepen heeft. Het punt is, want de, de politiek... En dat is dus niet Jullie gedaan en dus de worden de economie. problemen niet opgelost. Ja, en dat komt volgens mij Waarom doordat liberale de... politici er bewust voor kiezen om geen op de, grip op de economie te hebben. Ja. Nou, daar Mark hebben ze rating. denk ik verschillende redenen voor. Marktwerking misschien. Onder andere omdat er mensen zijn die daar toch nog flink aan verdienen op dit moment. He, dat is natuurlijk toch zo. Ik bedoel, de is een zijn dood is de ander een brood. En uh, zo beland je van de regen in de drup. Ja, ja. Nou, lekker. Je bent niet overtuigd. Zie nee, nee, maar dat is het hele probleem. Kijk, en dat, is, uh, dat is... Nee, zoiets, maar je hebt gelijk Als we ze nu dit zeggen doen... over twa ja, 12 september gaat het over Europa, dan kan je kiezen. Kies je voor Europa of kies je tegen... Het maakt helemaal geen fuck meer uit, joh. Waarvoor waar, waar, waar we kiezen. Want, want, maar we, we... wat wil je nou zeggen? We leven, we gaan allemaal dood. Nee, maar zo wil ik niet zeggen. Alleen, de politiek heeft geen grip op de economie. En de politiek... Maar dat komt omdat de politiek dat ze het zelf Nederlandse... niet Nederlandse En het Nederlandse parlement heeft geen grip op Europa. Dus wat jullie allemaal bedenken is leuk. Mm -hmm. Maar het doet er niet meer toe. Dat is het vervelende. Ook cynisch hoor. Maar het is wel waar. Ja, het is absoluut een absolute feit dat Europa steeds belangrijker wordt. Dat klopt. Yeah. Dus het zou mooi zijn als we die democratische controle daar een beetje zouden kunnen versterken. Sharon. Denk ik juist. Hoe, ja, hoe democratisch Met taxi is er. Oh ik ben ja, Ben al één oh, minuut oh, over je, tijd? Je, je, je taxi is er één <tijd> minuut over, over tijd. Mm -hmm. Ik wist dat je dat zou zeggen. Ik denk, laat ik dat dan niet zeggen. <laughs> Mannetje is 35. Nou, rijd maar. Maak het grapje af? Nee. Op uh, tetrace.net. <laughs> ik, ik denk dat het tijd wordt van, dat jij even de, de, de Beatles aangekondigd hebt. Kan je dan vertellen? Ja, toen weet ik wel. Toen kwam een zundap. Toen was ik al tien. Is dit het officiële afscheid? Oh nee. Ja, ze, uh, nee Sharon, she, Jaren Gersthuizen, uh, uh, nee, Tweede Kamerlid ja, van de SP. Ontzettend bedankt ja. dat je hier uh, was. Was leuk. Ja, vond ik ook. Oh, ja. echt? Zeker. Oh, mooi zeg. Heb je het dan goed gedaan? Ja, en, okay. en, en succes de twaalfde. En hoeveel zetels denk jij? De, de, de hond zegt 34, maar die lult vaak uit zijn nek. Ja, hij is al onbetrouwbaar. Ja, onbetrouwbare hond. Ja, ja. Het gaat wel een beetje te hoog. Ja, ja, ik Wat vrees denk dat ik, ik heb de laag ingezet met, uh, met de pool uh, een Wat paar denk weken jij geleden. Wat ja, denk jij? Ja, we, gaan, uh, we gaan over de uitkomst van uh, 206. 26? Nee, daar gaan we overheen. 27? Verder weet ik het niet precies. Maar we gaan er in ieder geval Je weet toch wat je hebt in die poel opgezet? Ja, daar heb ik dus 25 gezegd. 25? 25, nou ja, goed. Er moet een woordvoerder van de SP nog geen je over kwijt. Nee, Leo? Het persvoorlichter. Sharon, dankjewel dat je hier was. Het was erg leuk. Ik had het trouwens wel heel goed Frits Westen remiteren. Oh, doe maar even. Maar dat doe ik even niet. We gaan luisteren naar de Beatles. Sharon, bedankt, hè? Hé, toch de Beatles? Ja, uit jouw tijd, Leo. Leuk. 65, dat wil zeggen, dus precies. eh, tijdje terug. 47 jaar geleden kwam een Help! Nou, hartstikke ik... goed. dit op. Oh ja, oh ja, ja. Dus en weet hij... je welke nummer er nog meer op stond nou, op het album? Help. Ja. Goed. Nou ja, er zijn in ieder geval nog Olympische Spelen. Dus dat moeten we even bespreken met niemand minder dan. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Triesen. Hé. Uh, Leo Hele goeie nacht, Leo Driesen. Hele goeie Jan Roos, wat leuk je te spreken. Hoe is het Leo? Uitstekend. Ah, Hartstikke leuk, wat heb je gedaan van de avond? Ah, zo weinig mogelijk. Dat kun je wel stellen Leo. Nou, ik even ik, ik de heb gekeken de... naar ja, Usain Bolt. Ah, eh, hoe geldt. was dat? Wat, ja. wat, uh, natuurlijk gewonnen. Snel voorbij. Uh, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Uh, het was fantastisch. Waarom? Nou? Nou, ja, nou ja, gewoon, ja, weet je, nou ja, kijk, uh, favoriet zijn. Uh, roepen dat je favoriet bent. Zelf zeggen dat je favoriet bent. En het dan waarmaken. En dat, dat is wat Bolt gedaan heeft. En dat is wat Kromweer uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jojo ook gedaan heeft. Dat is mooi. Zeggen dat je het bent. Die Rijsselbergen, die, die, die, die uh, eh, dat allemaal andere disciplines en niet vergelijkbaar. Maar toch wel, in de mentaliteit wel. Dat is mooi. Zeggen, maar, ik ben de beste. En ik zal het laten zien, natuurlijk. Maar geen uh, winnenrecord op de 100 meter uh, hard rennen. Nee. Nou, hartstikke mooi. Dat is toch wel weer. Hé, uh... hey, trouwens, over 100 meter harder gesproken. er zat ja. gewoon een Nederlander in die finale. Martina. Nou, tenminste, een Nederlander. Nou, Daar nou, moet je Brinkman eens over horen. Van dat uh, corrupte boevennest komt hij dan. Maar ja. het is nog steeds uh, onderdeel van ons belastingparadijs. Gouden tante. hè? Ja, ja nee, dat hoort er toch bij. Hij houdt ook van kip. Nou, Leo, zeg eens wat over Martina. Leo! Nou, dames en heren, Leo ligt eruit. uit. Kan iemand, kan iemand een kwartje in Leo gooien? Leo! Uh, manhockey? Ja, manhockey Van de Duitsers gewonnen, zeg. Dat was toch knap of wat? Maar ja, nee, laten we het eerlijk zeggen. Ja, uh, dat uh, bent, zeg maar, het draait zo eind. Ja, maar het is grappig. De mannschaft maar De zou leuk zijn als je er iets <laughs> meer zou vertellen. Oh ja. knap hè? Nee, Het is toch een hele jonge ploeg. Niemand had er toch wat van verwacht. Nou, ik Nee, ik had het niet gedacht, hoor. Het is namelijk een hele jonge ploeg. God, kraken. Nee, maar en, en die voor de arts. vind jij vast een leuke coach. He? Ja, ik vind, zijn haar zit zo, uh... ja, de, ja, dat is uh, Ik vind het een beetje... Het zit allemaal stukken. Joopje Albeda, <laughs> daar wil je wat over zeggen. Zeg wat, zeg godverdomme wat. Ja, die Joop Albeda. Dat is me toch ook wat. En Mart, wat vond je moeilijk <laughs> voor deze week? Ja. Ja, Martin. Nou, Leo Driesen, uh, dank je wel. Graag gedaan. Echte Janne. Wij zijn trots op onze eigen filosoof. Op onze alleskunner, tevensgoeroe. Onze... Martin, Is het geul? heel, heel. Je houdt van hem of je haat hem, en ik ben onderdeel van die laatste groep. Ik haat Smeet. En waarom? Omdat hij mij doet denken aan een leraar, een docent die je continu het gevoel wil geven meer te zijn en meer te weten. Die je met een vies gezicht aankijkt en met zijn hoofd schoet. Die met gesloten ogen toet, toet, toet zegt. Mart is die meest zelfingenomen oude zak die ik ken. Ik denk dat Mart Jezus als een kind zou behandelen. Hij zou nog aan God vragen. En wie bent u? Ik ben die Mart. Want Mart geloof gelooft maar in één God. En dat is maatsmeets. Want wat is hij Met zijn eeuwige gelouter, Dat leutert maar door. De meest belachelijke onzin komt uit die man. Dan zegt hij opeens... En dan zwemt je daar als een... Ja, als een wat eigenlijk. Als een motorbootje op rode diesel. Als een zwaan op raketbrandstof. Mag ik dat zeggen... Ja, dat mag ik zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen, Scheikstraal. Matchmatch is waar we in Tsjechië een spreekwoord over hebben. En het gaat als volgt. Prutje dletjo, prasjesni, hashesjetni, nesvitri napfenem ofvetjo. En dat betekent, een scheet uit een holvarken klinkt harder dan een wind van een harde nood. En daarmee bedoelen we dat Mart zoveel mogelijk praat om zijn leegheid te verdoezelen. Zijn arrogantie is niets meer dan onzekerheid van een omhooggevallen middelmatige basketballer. En ik kan dat weten, want ik ben een omhooggevallen middelmatige tenniscoach. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dan gaat hij iemand vertellen dat hij niet zilver heeft gewonnen, maar goud heeft verloren. En op dat moment dat die sport dat dan ook vindt, dan gaat hij roepen dat ze moeten lachen. Want zilver is toch ook mooi? Haal toch je kop, loerhanes! Ja, ja. Ja, maar het ging niet over je... Noijke. Nee, het ging niet over Noijke. Ja, maar ik zo. wel, dat is wel heel goed hoor. Nou, Trouwens, vroeger uh, ging het vaak over de zielige negentjes in Afrika. Als je je bord niet wilde leegheten. Ja. Ja, maar tegenwoordig worden daar uh, de zielige bejaarden voor gebruikt. Want laten we eerlijk zijn: bejaarden in Nederland hebben het vreselijk moeilijk. Nou. Tenminste, volgens Henk Krol van de partij 50 Plus. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Henk Krol van uh, 50 Plus. Een hele goede avond. Dag meneer Kroon, hoe goed met u? Alles uitstekend. Lekker gegeten? Was heerlijk. En uh, ja, dan zie je dat er ook nog economieën zijn waar het goed gaat. Want waar, waar zat u te eten? Ik zat uh, met uh, een aantal zakenmensen uit Mexico en met de uh, Mexicaanse ambassade. Die laten zien dat er in andere delen van de wereld het nog goed gaat met de economie. Is dat al een beetje om warm te lopen voor als u straks in de Tweede Kamer zit? Dat u zegt van ja, ja hoor eens eventjes, maar in Mexico, daar kunnen ze het wel. Ja, omdat daar politici niet zomaar geld uitgeven wat er niet is? Nee. Maar er is ook niet zoveel geld. Ja, wat hebben we wel zelf in de hand? Ik, bedoel, ik heb vroeger als kleine jongen al geleerd dat je niet meer zakgeld mocht uitgeven dan je kreeg. En als je kijkt wat onze Nederlandse regering doet... en wat de meeste westerse regeringen doen... die geven elk jaar meer geld uit dan dat binnenkomt. Nou, dat ja. weet ik, klein kind, dat dat niet werkt. Nee, dat werkt niet met het huisartboek. Wat is trouwens het standpunt van 50PLUS als het gaat om uh, Europa? Want wat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet helemaal scherp. Nou, het is heel simpel. Uh, wij waren er niet bij toen Europa zo ver ging samenwerken als men nu samenwerkt. Want als we er wel bij waren geweest, dan hadden we dat op deze manier niet gewild. Want je moet natuurlijk eerst garanties hebben. We hebben met z'n allen afgesproken dat we als het ware één huishoudboekje uh, gaan voeren. Maar ja, dat is, dat is onzinnig. Want ieder land gaat zijn eigen belangen voortrekken. Ja, en dan gaat het gemeenschappelijke belang de plomp in. Ja, nou, ja daar ja, zitten ja, we dus goed. nu ja, in de plomp. Maar hard hebben we niet zoveel aan, hè? De, de, de huidige realiteit, nee, wat is dan uw standpunt? Nee, hadden we er ja, maar eerder bij gezeten. Op dit, maar, mo op dit ja. moment zeggen we uh, een weg terug. Zoals dus de PVV dat wil. Weet dat is niet. onzinnig, want het gaat weer opnieuw heel veel geld kosten. Ja. Maar je moet wel garanties hebben. En als er andere landen zijn die zeggen we hebben geld nodig vanuit Nederland... dan zeg ik, nou ja, daar valt over te praten. Maar dan moet je echt echt garanties vragen. Als Spanje geld nodig heeft, er zijn een heleboel bedrijven in Spanje... die geven ze dan maar in onderpand aan Nederland. Ja, maar, dan maar, kunnen we geld eiland, uitgeven. Of in Ibiza? Ja, of, of Menorca. Maar Henk, ja, dat en, willen ze in Duitsland graag. Ik zou meer voor de bedrijven gaan dan voor een stukje grond. Maar, maar ik, ik lees in de volle kant dat, dat in Europa... Nederland al heel erg vervelend wordt ja, gevonden. We worden het ettenbakje al een beetje genoemd. Dat, dat elke keer als Rutte daar komt, dat ze zeggen... nee, hey, daar heb je meer. Ja, aan de andere kant mag je als Nederland ook best trots zijn. We hadden heel lang een welvarend land. We, heel vaar, we hebben heel lang een land gehad waar geld verdiend wordt. En de laatste tijd, ja, dan denk ik... wat is er van die Nederlandse trots overgebleven? Verdienen we niks meer dan? Doen we dat niet meer? We verdienen nog steeds heel veel. Maar als je kijkt hoe we daarmee omgaan... Beetje? en als je kijkt wie, daar, wie de dupe worden als er bezuinigd moet worden... Ja. dan zijn er dingen waar ik me echt heel kwaad over maak. Nou. Want er zijn allerlei manieren waarop je kunt bezuinigen. Maar het eerste wat je moet doen is natuurlijk bezuinigen... Op het overheidsapparaat. De overheid heeft te veel uitgegeven. En als ik dan zie dat het nu de mensen zijn. dik boven de 65. die ja, dan een heel klein pensioentje rond moeten komen. Uh, en daar gaan we een paar tientjes vandaan halen. dan zeg ik: oh, meneer... laten we eens even kijken naar de bankdirecteuren. Ja. en laten we eens even kijken naar de mensen die die crisis veroorzaakt hebben. Maar Kroll, u, u, bent, u bent van maar, u, u 50 plus. Oh, niet om me heen praten. U ja, begrijpt ja, jullie niet. Ja, u bent, u bent ja, ja, u u van 50 plus. Ja. En dat gaat, uh, en het gaat uh, he, daar begrijp ik wel dat u het over oudere mensen moet hebben. Alleen, de rekening van deze crisis gaat naar de jongeren, hoor. Dat gaat niet naar de 65-plussers, hoor. Die krijgen namelijk bij gewoon... Lange na niet. Die krijgen bij gewoon uh, AOW, nee, die krijgen wij niet. Pensioen jongere mensen, die en... kunnen nog allerlei kansen grijpen. En die zijn ook ja, genoeg om die kansen te grijpen. Daar heb je geen medelijden bij nodig. En de pensioenen van jonge mensen kunnen op allerlei manieren zorgen dat die op peil blijven. Want peil blijven? Ja, Dat is ook zo'n idiot in Nederland. Als u in dienst bent, in loondienst bent, mag u niet eens uw eigen pensioenfonds kiezen. Die ja. wordt door uw werkgever voor u bepaald. wat is zoet voor woorden naar hypotheekbanken. Oh. Je kiest je eigen hypotheekbank. Als je kijkt naar zorgverzekeringen, ja. je kiest je eigen zorgverzekering. Nee. En als het ja. gaat om je pensioenen, dan ben je afhankelijk van je werkgever. Dat is toch te ja. zot geworden. Kunnen we ja. het daar snel over eens zijn? Nou, waar we het niet helemaal over eens zijn, is dat u zegt dat de rekening van deze crisis niet naar de jeugd toe gaat. Want dat is natuurlijk een beetje kletspraat. Ik begrijp ook wel dat u voor 50 plus bent. Dat is heel u... duidelijk. En alle deskundigen zijn het daar inmiddels ook over eens. Oh, Jongeren hebben nog een hele tijd om ervoor te zorgen dat het jij je op een pensioen kunnen ja. opbouwen. Maar mensen die vlak voor hun 65ste zitten, of die inmiddels in de pre. ...pensioen zijn gegaan, die hebben geen tijd meer... ...om wat dan ook te dus, repareren. Dus jongeren, jongeren het ook... is dus schandalig verwoordelijk... ...dat de minister als kamp vindt dat dat toch moet kunnen... ...en dat ze dan maar een lening moeten nemen. Maar, maar, dat vind ik echt niet kunnen. Dus maar. jongeren hebben, hebben nog genoeg tijd om de ellende op te ruimen... ...die is veroorzaakt door uw generatie? Hij zit een... die is, is niet door mijn generatie veroorzaakt. Die is veroorzaakt door politici... ...die het allemaal maar lieten slabakken... ...en door banken die onverantwoord gehandeld hebben... ...en maar, niet door mijn generatie. Maar, Laten we dat even vaststellen. Maar, maar, maar, meneer Henk Krol... Uh... Het heeft allemaal niet zo heel veel zin om maar te wijzen naar degenen die de fout hebben gemaakt. Hè? We moeten, nee, we een moeten een beetje... oplossingen bedenken. Ja, en wel, die oplossingen ja, maar, zijn er ook nee, nee, wacht, En ik geef ze net bij u. Dat... Ja, ja, en dan maar. klep ik jullie er hartstikke doorheen. Terwijl het verstandiger is om er een keer naar te luisteren. Nee, ik zeg, geld geven aan gebieden waar het slecht gaat. Het is helemaal prima. Maar dan onderpanden vragen. En niet zoals Jan Kees de Jager doet. Geef maar een schep geld weg. Want, ja, u want daar boos? schieten we met z'n allen niks mee op. Ja, maar, u klinkt een ik, beetje boos. Ja, ik is het met die kaart eten verkeerd gevallen? Ik wilde gewoon alleen maar een vraag stellen hoor. Nou, doe maar. Ja, nee, nou niet meer. Nou, doe ik het ook niet meer. Ja, nou, dan doe uh, ik nou, het wel. Ja, hoor. Ik een beetje, een beetje ja, meneer Krol. Zo, zo doek gezet. Uh, u staat uh, op één zetel op dit moment, hè? Meer dan dat hangt genoeg! vanaf naar nou, welke opiniepenning je kijkt. Ja, Bij Boris Krol staan we op één zetel. Bij één vandaag staan we er op drie. Meer dan genoeg! Één nou zetel. ja, Leo, doe dat nou ja, rustig. Nee, meneer Krol ik zit er voor jou. Ja, maar ik word toch ook. Uh, word meneer Krol zit er voor jouw generatie, hoor. Oh ja. Hé, meneer Krol, u was natuurlijk ook van de Gekrand vroeger. Wat vond u van de Kennel Parade dit jaar? Nel. De hondenparade? Knel. Oh, ja, dat Parade. ik ook zeggen, de canal parade. Ja, we... parade. is een parade van honden. Ja, u, bent toch echt, u bent echt van uw generatie hè? We hebben weer jongeren verbeteren. Nee, dat is goed. Nee, maar wij kregen vroeger ook eh, lessen Engels en dan was het uh, de Canal de, de nou, Parade. In ieder geval de, de homo's op een bootje. Wat vond u ervan? De, de knel. Ik moet je zeggen, dat was echt absoluut heel leuk om bij aanwezig te oh. kunnen zijn. En het was hartstikke druk en het ene moment scheen de zon, het andere moment was er een enorme plensbui. Ja. Maar als je het enthousiasme van de mensen ziet, vind ik dat elk jaar opnieuw een feestje om even bij te mogen zijn. Ah, en, uh, wat ik, maar af, hè, en is het ook goed voor de homo-emancipatie? Daar gaat het niet om. Oh. Het, zolang als er mensen zijn die ieder jaar opnieuw dit soort vragen stellen... dan blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren. Op het moment dat u aan de Limburgers niet meer gaat vragen waarom ze carnaval vieren... of aan de Antillianen waarom ze in de zomer een heel vrolijk fest vieren... En zolang als u dat wel vraagt aan de mensen in Amsterdam die de KNL-project organiseren, dan is duidelijk dat er nog steeds iets oh, te doen komt. Maar, e, e, maar dit is toch geen homokermis? Het is toch wel ergens om te doen? Daarom we ja, het toch allemaal om... Het oh. is een feestje, het is een teken van trots. Ja. Zolang als er in de wereld nog landen zijn waar homo's ter dood worden veroordeeld omdat ze homo zijn, zolang als er nog gevangenisstraffen staan op homoseksualiteit, dan denk ik dat wij als Nederland, waar we weer een huwelijk hebben opengesteld, dat we iets trotser mogen zijn op onszelf. Trots, maar driekwart van die boten is gevuld met politici, dus dan is het toch ook een politiek weg, tintje. Weg met die onzin. Het moet veel meer een politiek statement worden. Maar ja, daar ga ik niet over. Nou. Ik organiseer het niet. Maar het feestje aan zich vind ik helemaal geweldig. Ja. ja. Nou... Helemaal nou, goed. Gaat zeker. u nog even aan de tequila? Ik. Nee, ik ga nog even terug en ik ga nog even een lekker Mexicaans drankje drinken. Nou, groot gelijk. Ik, ik wens u uh, uh, heel veel succes okay, in... Voor die, die, dankjewel, voor die kiesdrempel. Ja. Uh, <laughs> nog even één vraag. Wat vindt u van, uh, van een, dat we de kiesdrempel iets, iets wat verhogen? Dat zeg maar Staat zetel... in ons programma? Daar ben ik zeer sterk voor. Ah, want oh, al die even. hele kleine partijen, dat wordt niet werkbaar. Moi. Maar ik voorspel je, wij gaan voor drie of vier zetels. Ja. Nou, ja. Dat, uh, dat, uh, dat weet je niet, want de kiesdrempel is uh, vijf zetels. Maar in ieder geval... Uh, de, de, nou, het is toch wel een soort. Uh, Ik ja, vond het hartstikke leuk om een soort, met u te spreken, meneer Krol. Dat is toch waar. Eh, nacht nog. Jij ja. ook, hè? En uh, ciao, ciao. Het Haagsgeluid. Jan Heemskerk is nog steeds op vakantie. Ja, dus dan uh, ja, vult Leo dit blokje. Dat is dan een column van Jan. En met wat eigenlijk, Leo? Ja, uh, mijn excuses nog voor wat we hier voordeden. Voor meneer Krol, dat, uh, dat het weekoverzicht sport. Dat had we wat beter gekund. Ja, maar je vraag, ja, vraag stel ik niet. Nee, maar kont, ik vraag. Abobina, Ah, is Ja, maar je stel. Maar niet uh, uit. Ja, ja, we ja. gaan doen wat we gaan doen: is een hoorspel. Oh, Dames en heren, hoorspel. als u thuis bent, u ligt in uw bed. Ja, eh, met Een, een de ja. melk en een bloembolletje in de hand. Doe absoluut de goedijnen. Ja, en waar nu? Wij nemen u mee in de wereld van de Olympische Spelen 2012. Leuk dit, het wordt heel leuk. En Jan, speel jij even... Oh, doe ik de piepende deur? Nee, ook geen krakend grindhek. Nee, dat is donald aan mijn namelijk. Nee, jij bent presentator van een sportprogramma. En ik ben de gast. Ja, mensen, hartelijk welkom bij alweer de zoveel... Dus nu ben begonnen, hè? Dus nu ben je begonnen. Nu. Dus dat was de eerste zin. Ja, oké. Ja, mensen, hartelijk welkom bij alweer de zoveelste aflevering van NOS Sportzomer. Ja, ja, het is met zomertje wel, hè? En dat met al die sport. Maar goed, dat we Sportzomer Radio hebben genoemd. Vind je uh, niet? En vannacht is er een, Wat? Daar even wachten op de lach. want dan dus, moeten we eens thuis om lachen. Nou, Leo, jij hebt dit geschreven. Ik denk dat we gewoon in één keer door kunnen gaan. Okay. Uh, vannacht is wel een hele speciale nacht, hoor. Want oh. zo midden in de sportzomer heb ik de eer nu te mogen praten... met een echt icoon uit de geschiedenis van de Olympische Spelen. Ah, oh, nou, dat is wel erg veel eer, hoor. Hou oh, je kop, dicht. Ah, oh, ja, natuurlijk. Ja, ik ga ja. zo eens praten met een man die maar liefst drie keer een medaille heeft behaald... op drie verschillende Olympische Spelen. En daar nu twintig jaar later, ja. wat zeg ik, dertig jaar later... Ja. nog ja. altijd ja. over aan het praten is. ja. Voor mij was het ook een kwestie van positief focus, hoor. Altijd bereid zijn om het uiterste te gaan. Je vizier altijd maar weer richt op het volgende doel. Hè. En altijd maar doorgaan met een positief focus op de doelen die iedereen zich wel stelde. En daarop een, met een zo'n cooling brain-down-gevoel zo van je af. Knakker. Ja, komt door. Ik heb nog oh ja. eens een vraag gesteld. Ik heb je nog niet eens voorgesteld. Dus, dus, uh, nee, maar daar heeft u dan wel gelijk in, uh, meneer Roos. Maar ik ben inmiddels in heel Nederland zo bekend. Dankzij mijn focus en altijd maar weer positieve grondhouding. Dat ik dacht, u begrijpt wel wat ik bedoel. Ik kan hier in Londen bijvoorbeeld enorm vol schieten van het handboogschieten. Die focus, dat raakt me enorm. En daar zit nu precies de kracht van mezelf eigenlijk ook wel een beetje. Altijd maar focussen en blijven lachen vanuit de grondhouding die topsporters nou, nou eenmaal altijd moeten hebben. Nou, ik denk dat de bejaarde luisteraar zich op dit moment wel aan het vermaken. Maar goed. Uh, luister, Arnold. Uh, je hebt drie luizige bronzen medailles behaald. En je leutert ons ja. al jaren de kop over die wel prestatie. En dat terwijl je eigenlijk te laf was om een keer echt goed in elkaar, iemand in elkaar te beuken. Maar dan gaan we vannacht dus je is helemaal uh, goed maken. hier in, Arnold. Hey, hier heb je hem volleiden. Nou, slappen dicht. Nou, hartstikke leuk. Ja. Oh, leuk. Je hebt ook geluidjes meegenomen, Leo. Nou, leuk. Wordt er zelf twee woorden mensen. <lacht> Zo, dat uh, was leuk. Uh, wat, uh, dat uh, heb je leuk gedaan, zeg. En, uh, ja, en, uh, ik wil uh, eigenlijk uh, nog een uh, imitatie uh, doen van René van de Keuf, Maar die doe ik volgende week al. Nee, doe maar heel even kort. Ik vind, misschien is dat leuker dan wat no, je... Ja, hoor, ik wil ook wel. <lacht> ik wil ook eens oprennen. Dat was Willy. Nou. Jan Heemskork is volgende vorige week terug, e mensen. Dus, uh, dus, uh, maar vorige week was het... Uh... Dus brieven schrijven nee. zou ik gewoon niet doen. hè? Nee, goed. Dat was toch wel. Er werd toch wel eens tijd dat die, die Arno van Leiden even een keer. Uh, oh, dat was Arno van, van Leiden. Het, is, van Leiden. Leuk. Ja, ik kon het niet horen. Nee, het was, het was vreselijk slecht. Nee, maar dat zag die Arno van Leiden helemaal positief. Ja, maar schrijf dan gewoon een leuke column. Dit was gewoon echt. Dit was echt waardeloos. <laughs> ja, was dit slecht? Dit was echt ja, misschien ja. wel leuk uit je uit je troostperiode toen. Uh, nou, ja. nou ja. Gooi dat ook maar weg. Wat een vreselijke wedstrijd was het voor Ajax en wat een heerlijke wedstrijd was het voor PSV. De Johan Cruijffschouw is voor Eindhoven en Amsterdam die lid zijn wonden. Eens vragen wat een echte is. en assistentrainer van FC Utrecht. Uh, FC Twente. Twente. FC Twente er eigenlijk vindt. Uh, hele goede nacht. Uh, Jury, Jury Mulder. Goeienacht. Juri. hier Leo. Hoi Leo. Alles goed? Goed. Is Twente klaar voor de competitie? Ja, Trent is wel klaar voor de competitie. Ja, we hebben al wat wedstrijdjes hè. dus uh, volgens mij zijn we wel klaar. Ja, ja. jullie zitten al uh, vanaf, uh, vanaf uh, voor het einde Vijf... van de vorige competitie al zijn jullie al begonnen weer. Ja, dat klopt, ja. Ja, toen is, zijn die voorronders al begonnen. Toen moesten, we waren we nog playoffs bezig. En uh, ja, toen zijn we al begonnen, ja. Nee, nou, 5 juli zijn we begonnen. Dus dat is al, nou, dat is al een behoorlijk, uh, behoorlijk tijdje inderdaad. Ja. En, en, is, en, en uh, tegen wie beginnen we zo, uh, beginnen jullie aanstaande weekend? Groningen. Groningen. Nou, dan moeten we Groningen wat Daar thuis. Dan moeten we wat kunnen, toch? Daarna dan dan, nak uit. Maar eerst moet je nog even Europees weg, hè? Wij moeten nog, uh, ja, tegen tegen dat, eh, uh, tegen, dat, tegen die vloeg, uh, Ja, bo, bo, hoe heet die? Bolenslav. Vind Boleslav. ik wel een mooie naam. Ja. ja, ja. ja, ja, ja dat op donderdag. Nou ja, goed, we hebben twee nog gewonnen. Dus ja, dat, is, dat moet je ook nog niet helemaal. Uh, ik wil niet helemaal van uitgaan dat je daar zomaar door gaat. Maar ze hebben, vorige week donderdag hebben ze wel goed gespeeld. Ja, ja, ja jullie hebben goed gedaan. 2-0. Jullie gaan gewoon door en, uh, lekker weer door de Europese voetballen. En die competitie... Hé, hey, maar vandaag is eigenlijk de, zeg maar, de Nederlandse competitie een beetje officieel begonnen. Ja. En met de, de, de strijd om de Johan Kruisgaan. Want dat was niet echt de ja. strijd. Heb je een beetje gekeken? Ik heb... Uh, ja. Hé, hey, maar Juri, je zegt net Twente is klaar voor de competitie. Uh, Ajax niet, hè? kunnen we wel zeggen, toch? Nee, nee, nee, dat klopt wel inderdaad. Ja, maar ik, ik zag ook allemaal, ik zag allemaal jongens uh, uh, lopen bij Ajax, die, die, die ik ook ja, een klein beetje kende en, en dan ook niet helemaal. Hè. Dus die linksbek en, en, en, en Fischer ook, geloof ik, linksbuiten, die, die, die liet alles een beetje open. En uh, dus volgens mij zijn die nog niet helemaal klaar. En toen die Schöne erin kwam was... Een stuk beter, hè? Ja, toen Shannon erin drinken. ging Ik Ik had nog gelijk. Ik had bij die 2-1, dacht ik, van hij nog weer. Zit, zit je diep in Groningen op het moment, Juri? Wat zeg je? Zit je diep in Groningen? Jan? Diep in Overijssel. Ah, want uh, je zit in een soort zwart gat met je, met je telefoon. Ja. We ja, gaan dat gewoon... Ik zit in een soort zwart gat met Ik zit in Marlen, een vriend van me, op een, op een erf. Ja, dat wordt niks. Ja. Ja, sorry. Bij, ja. bij een, een oud wielrenner soms? Ja. Ja, duurrennen, ja. Joop Zoetemelk? Joop Zoetemelk. Ja, dat dacht ik wel heel nou, mooi. Hé, hey, PSV daar tegen die, die, uh, die. Ja, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Is, is dat ook de titelkandidaat, laten we kunnen we dat zeggen? Zeggen ze, zeggen ze zelf ook. Hè? Ja, dus ze zijn, ja. ja. ja dat, is, dat vond ik wel opvallend. Hè? Dat, dat, dat, en dat vond ik ook wel leuk, want vaak is het uh, altijd een beetje de underdog spelen. Vooral de laatste En eindelijk die zeggen, ja, wij willen. En dat allemaal natuurlijk wel. Ja. Maar dat ze het dan ook zo expliciet zeggen... Dat ze het, en zeker bij PSV zeggen ze dat nooit zo snel. En uh, nou, wat dat betreft vind ik dat er wel, wel goed van advocaat. Ja, van, wel... ja, wij, wij worden kampioen klaar. Wel een beetje de bluff van dik, hè? Dat is wel leuk. Hey, wat ik ook ja. leuk. Wat ik ook leuk vond... Theo Jansen en, uh, en Mark van Bommel even lekker een beetje aan het... Uh, ja. stoelen met elkaar? Mooi man. Voor de Nederlandse competitie, ja. dat soort gasten. Ja, ja, ja. En nee, het leukste was na, na de wedstrijd. Oh, dat heb ik gemist. Vertel. Ja, de, de, de hand van Van Bommel naar Van Gaal. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ja, dat was ook leuk. Van, van van Bommel wou niet dat, uh, die zou niet bij PSV komen als Van Gaal daar trainen zou uh, worden. En dat heeft toen van Rijn nog, uh, heeft Van Bommel daar toen nog over dat, uh... Weet je, weet je nog Leo? Ja, ik weet nog wel dat, dat, ja. uh, dat door de toedoen van, van uh, de opmerkingen van van Bommel van Gaal inderdaad niet naar PSV ze gaan. Vond ik nee. allemaal nog een ja. beetje amateuristisch ja. eigenlijk. Ja, hoor. dus die hand die was wel uh, saillant. Ja. Hey, uh, ja. maar ja, van Gaal is nu bolscoach, hè? Dus die ja, misschien moet je dus, wel. Ja. Moet je en ik zag hem dan... ook. Ik zag wat ik ook uh, wat grappig vond, want, want uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, bij die tweede golf, die schitterende golf van uh, Lens. Ja die alles voorbij ging en in, in volle vaart en uh, de de de de bal over, uh, over lepelde dat uh, dat blind die werd te flink uitgelopen dat dat toen werd ook van, uh, uh, van gaal in bed genomen en met daarnaast zijn assistent, uh, de vader van uh, ja. degene die er helemaal uitgelopen werd. Ja, en ik, ik zag hem echt een denkbeeldige streep door de naam van het, uh, van het zoontje zetten. Maar dat is toch ook een, een beetje het hebben. probleem met, met Deli Blind al, ik weet niet hoe lang, dat hij gewoon tekort komt voor het uh, topniveau? Verdedigend komt hij denk ik iets tekort, hè. Maar hij kan goed gras maaien. Wel goed, hè. Kijk, want voor je moet, we moeten niet vergeten. Ja, de laatste wedstrijd. Dan heeft hij daar wel gespeeld, ja. echt en, en die deed het daar wel behoorlijk uh, goed. Ja. Ajax speelde toen goed. En, uh, ja. Ja, ja, dat, dat, dat, dus, nou ja, Vertongen is daar weg. Dat scheelt wel heel veel. En, en, en Blind in het centrum bij Ajax. Ja, ik weet niet. Dat is verdedigend, denk ik, net. Ja, dat is uh, te weinig. En dat zag je dus vandaag. Uh, met Het is van Lens. Ik kwam ook bij die vierde goal. Ja, liet hij liet hem helemaal lopen bij nou ja, het is, het is uh, wat uh, Ronald de Boer in de studio zei. Die zegt van, ja, je hoeft niet echt snel zijn. Frank was ook niet snel. Je moet ook een beetje slimmer spelen. Dan, uh... Ja, maar ja, dan moet je dus, dat, dat betekent dus dat je dan goed staat. Hè. dat zei Van Arigem, uh, je moet niet snel lopen, maar je moet snel denken. En, uh, uh, uh, maar dat deed hij ook niet, Leo. Nee, nee dat klopt. Dat klopt. Huh? Dat klopt. Nee, wat, ja. uh, hij ging er zo half en half in op de middellijn en dan, uh, toen de, ja, dan liep Lens hem eruit, dat was heel makkelijk. Jury, ja. hey, uh, Ajax kunnen we eigenlijk wel een streep doorheen zetten. Uh, Twente doet het goed, maar ze hebben wat spelers kwijtgeraakt, AZ ook. Uh, PSV zegt kampioen te worden, wie wordt het volgens jou? Feyenoord dus. Nee Feyenoord niet, nee, Feyenoord, Feyenoord is echt te veel spelers kwijtgeraakt. Met Vlaar en met LMA, die, vooral Guidetti. Ja. Uh, ik bedoel, Guidetti was de, de grote voortrekker. Van, van, van Feyenoord zonder hem waren ze denk ik lang zover niet gekomen. Maar wie wordt het? Ja. Uh, Twente wordt het. Ja, ik, ik zeg dat als, als assistent ja Twente. Kijk, ga PSV roepen dat zij kampioen worden. Dan roep ik natuurlijk dat Twente kampioen wordt. Ja, maar ik moet zeg u... dat ook een beetje als objectief voetbalanalyticus. Ja, Want wij zijn wel mensen kwijtgeraakt... Maar we hebben ook wel een soetje, goede ze erbij gekregen. Ja, zeker. Hè? Ja, jullie hebben een hele brede, goede, goede, goede Hebben wij erbij gekregen, Leo? Allemaal. Jullie hebben er heel veel goede bijgekregen. Ja, echt toppers, allemaal toppers. Maar onder uh, En jullie moeten plet houden. Plet houden. Ja, ik vind ook platt. Die moet blijven. Maar de, de, de, dat jullie de rust hebben overgenomen van Ajax, dat is echt. Maar je, dat is echt niet te geloven. Iedereen denkt Boelikin moet je daar nou mee. Leuke pintje. Nee, dat wordt hem hoor. Dit, dit seizoen wordt het dan. Nou, ja. Dat wordt nou, hem. Nee, nou ja, nee, maar Jan, kijk, weet je wat een er... Ja, ik zie. Dan denk ik echt, nou zie ik dan een goede speler, hè? maar, maar, maar als, het, als het dat dan ook niet wordt, en je moet nog op het einde van de ja. wedstrijd nog iets, iets proberen... Dan heb je hem nodig, hoor. Ja, dan, en, dan, en dan, dan is het wel fijn dat je, dan, dat, dat, dat, dat, dat je zo iemand misschien een selectie hebt. Zeker. Maar ja, zo ook niet, toch? Nee, nee ook niet. Maar dan, nee, nee, maar ze ga, wel gehouden. Ze gaan nog aan het eind van de, aan, aan de eind van de transferperiode gaan ze nog wel panikeren, komt er nog wel wat binnen. Trouwens, wie wil jullie ook nog een goede aankopen? Stadis Bieland, goede speler, Gutierrez. Ja. Gaat, gaat dat de, zijn, is het. een geweldige speler uit ja. die Chili we, die we daar vandaan hebben gehaald. En, uh, en wat, wat dacht je van Chatli? Grote vorm op dit moment. Bjerland, ja. goeie. Nou, lekker. Uh, Twente ja, wordt kampioen. Alvast gefeliciteerd, jullie Ja, dankjewel, Jan. Ja, nee, ik bedoel... <laughs> oh, dit, ze noemen dit wel eens op de feit uh, vooruitloop, hij vooruit loopt. Maar dat is gelul. Jullie worden gewoon kampioen. Nee, maar goed. Van harte. Ja, goed. Leuk. Ik ja, gun het ja, jullie ja, ook, ja, hoor. Ja. Wij, wij, wij. Uh, kijk, het is, uh, je kunt wel zeggen van, we moeten van wedstrijd tot wedstrijd gaan kijken. Ah, wel nee. En uh, Wel nee, broer. Je moet er gewoon weer gaan, dat, uh, dat, dat doen we ook. Maar ja, dan, als je ze dan allemaal wint, ja, oh. dan word je dan weer ook kampioen. Dat ja, is het nou, ook hartstikke. Dus. Als, als je ze allemaal wint, dan ben je al ver voor het einde kampioen. <lacht> zeker, zeker. Hé hey, trouwens, het is, het is hartstikke laat. Ga je, sla, blijf je slapen bij de wielrenner? Ik, ik suggereer niks hoor. Uh, hoe was het trouwens gisteren op die, of gisteren op die boot in de Amsterdamse grachten? Ik zat op een boot in Sneek. Oh, ja, dat kan ook. Ah, ik zat helemaal verkeerd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar wilde verkeering met de wielrennen, dat wist ik echt niet, joh. Nou ja, goed, maar net. hey hey Juri? Dag! Slaap lekker, dankjewel! Juri, Juri bedankt, hè. Dag, Leo. Doe Rob de groeten. Doe ik, doe ik. Leo. Rob en Juri Leuk stel. Rob de groeten van Leo. Oh, Rob is nog wakker. Leo. Dankjewel. Laat ja. lekker. Dag jullie. Oké, okay. joe. Dag Jan. Je kan nu gratis bellen naar 0812 om je mening te geven over de stelling van vanavond. 21 partijen doen mee aan de verkiezingen en dat wordt tijd voor een kiesdrempel. Juist. Tja. Ah! Ah! He? Dat heb ik altijd al willen doen. Nou, mooi. Goedemorgen. Emile was nog niet zo heel lang geleden gast in Echte Ja, daar heb ik naar geluisterd trouwens. Dat was uh, bijzonder boeiend. En daar bleek dat Emile het zakelijk niet echt best heeft. Hmm. Hij daarom mee met het achterlijke schoonspringen voor BN'ers. Nou, we, we vragen hem zelf maar even. Goeiedag, meneer Raterband." Goedemorgen, heren. Wat leuk dat jullie me weer bellen, zeg. Ja, yes, zo is dat. Hoe is dat, Miel? Ja, nee, vind ik helemaal fantastisch. Vind ik hartstikke leuk. De laatste keer was hartstikke gezellig, hè, in het uh, NOS-gebouw. Nou, en dat, dat je het al het ik... telefoon af kan, dat vind ik dat wel helemaal fantastisch. Hé, hey, zo is het. Hé, hey, uh, Emiel, uh, uh, waarom doe je nou in Gosta mee met dit soort pulp? Nee, begin nou even met een beetje vriendelijke. Wat een leuk programma, Emiel. Gaat het worden? Dat oh, ja, Eerst een leuk. Beetje... Ik weet dat het moeilijk voor je is, maar toch een beetje positief blijven. Leuk, leuk het programma, is, uh, ja, het is schoonspringen een voor BN'ers. Nee, het is echt een hartstikke leuk programma. Ja, Want ik, ja. ja, maar luister, kijk, presteer jij het om van 10 meter hoogte een dubbele salto te maken? Ja hoor. Ja, maar niet nee, op tv. Nee, niet liegen. Ik nee, mij lukt het in ieder geval niet. Nee, oh, maar je gaat het wel doen. Nou, ik ga wel zoiets doen, maar het is wel giga leuk om te oefenen, te trainen, vier, vijf keer in de week, twee uur lang. Oh, ja. Elke keer plat op je buik gaan, ja. gewoon op je rug vallen, ja. gewoon je arm bijna oh, breken, ja. bijna je nek breken. Gewoon. Ja. Het, is, ja, het is gewoon ja. challenging. Ja. Dus even an antwoord te geven op je vraag van waarom doe ik mee. Ik ik moet Ze vroegen mij, wil je meedoen met schoonspringen? Ik zeg maar luister, ik ben 63 jaar. Oh. Ik heb mijn, BS en mijn BSM, mijn BSI is op mijn B... <laughs> hoe heet het ook BMI mag... of je te ja. dik bent. De in... Ja, exact. Ja, BMI. Nou, Body in mass mee. Het, ja. index. Ja. Mijn, over, mijn overgewicht is te hoog natuurlijk, en, ja, goed, en, natuurlijk, en ik ben oud en stijf ja. en ongetraind. Je, dus is, je overgewicht hoog. is te hoog. Nou, dat is hoog dus. Ja, ja, ja dat ja, ja, is zo ja, flink te dus hoog overgewicht. overgewicht. Dus, dus dan, ik dacht ja, toch bij mezelf, maar, nou, ik... het is weer een goede reden om toch weer jezelf weer een doel te stellen. Zeker. Je ja, dus ja, ja, ja, ja, had ja, ja, een weer een vraag stellen of niet? Nee, maar de eerste vraag was, gaat het zo ontzettend beroerd met je dat je aan dit soort pulp mee moet doen? Dat was eigenlijk de eerste vraag. Het is geen pulp. doe nou eens een beetje positief. Het is een hartstikke leuk programma. Nee, nee, nee, maar gaat het beroerd? Wat bedoelt hij eigenlijk de vraag? Ja, nee, even. maar jij, jij probeert het programma weer af te rijden. Nee, nee, nog niet. met tweeën. Ja, nee, nee je moet het eerst even zien. Ja, tuurlijk. Ja. Gerard Jorling presenteert gaan. het. Gerard presenteert het. die, die heb nee, je al misschien al, Die, die, ja, gaat die, die, gaat die heeft misschien al gezien. He, Emiel? Het heeft geen zin nou, Dat ja, ik dan ging ik het gesprek. Als ik even ja. door kan praten. Als ik niet door kan praten, dan heeft het allemaal geen zin. Ook stelt me een beetje interessante vragen. Waar ik een interessante antwoord op kan geven. Ja, Ik heb een interessante vraag, Emiel. Heb je een cameraatje op je hoofd, als je naar beneden spreekt? Uh, dat is een goede vraag, maar ik denk niet dat dat kan. Want uh, namelijk uh, als dat gaat gebeuren, die camera op je hoofd, die uh, valt te pletter. Want je weet, uh, het water op een hoogte van een meter of zeven of tien, dat is net als een betonplank. Ja, maar, dus die maar... staat gewoon te barsten. Ah, en, uh, oh. en kan je het al een beetje, na, na al het oefenen, of, of zit er niet nou, meer in dan een bommetje ik, met, uh, ik met Ik die heb nu uh, vijf dagen geoefend, zes dagen geoefend, maar twee uur. En ik zou je wel zeggen, het is verdomde moeilijk, maar ik begin het langzaam al een beetje door te krijgen. Is er nog ja. water in het bad? <laughs> <laughs> kijk, dat is nou humor. Dat is ja. nou humor. Kijk, dat is nou humor. Ja, ja. En, kijk, Emiel, ik, Emiel, nog ik, even een ik, vraag. Ik dacht nee. eerst dat ik de dikste was, maar ik ben niet met de dikste. Oh, wie zit er weer, hè? Doe Petty nee, ook mee? Dus, dus dat valt wel mee. Dus dat, dat nee, doet nog een dikkere mee. Wie dan? Dus wat, wat dat betreft... Uh, ja, Viola... ik, weet, ik mag dat niet zeggen. Ik mag maar... natuurlijk niet zeggen wie er mee doet. Ik weet wel ja? dat Viola Holt of All People heeft gezegd... Nou, dit soort ordinaire troep doe ik niet mee. Viola nee, Holt? nou, Viola ja, Holt ja, zal dat nee. gezegd hebben... Uh, dat ze dat niet durft of dat ze te oud is of nee, te stijf dat ze, dat ze uit, dat nee, is. Nee, ze waren bang uit. dat ze uit elkaar zouden vallen als ze me op de hand Dus Ah, nee. Ze dus waren bang, denk ik, van. dat ze van die krop andijven hier het bad moesten ingooien. Nee, uh, oh, ja, We oh, ja, ah, ja, nee, lopen je, je weer af te zeiken, jongens. Ja, nee, oh, oh, vroeg, vroeg, Emiel, vroeg. Emiel nog, nog even een serieuze inhoudelijke vraag. Is het nou de bedoeling dat je van 10 meter gewoon alleen maar loodrecht naar beneden springt... of moet je ook nog oefeningen doen? Nee, we zijn met z'n zeventiener... Uh, en iedereen krijgt een uh, speciale oefening die hij moet leren. Ja. Dat is na een uh, week of wat is dat bekeken. En iedereen wordt gewoon op zijn bekies beschouwd. En uh, de een die maakt een dubbele salto van uh, de 10 meter af. Ja. En, de, een en de ander die maakt een een, een salto van één meter af. En, wat doe jij? En, uh, en ik doe weer wat anders. Wat, wat is jouw specia specialisme? Ja, ik weet niet hoe dat heet. Ik, ik weet wel hoe het eruit ziet. Bommetje? Want ze, want ze nee, hebben het, nee, het nee. al voorgedaan. Nee, een bommetje is het niet. Uh, ze hebben het al voorgedaan, maar ik kan je wel zeggen, het ziet er heel makkelijk uit. Maar dat is natuurlijk het creatieve eraan. Ja. Uh -huh. Want namelijk, uh, als je het niet ziet, dan denk je, oh, er is niks aan. niks aan. Maar ze laten voorfilms zien hoe vaak het fout gegaan is. Ja. En uh, wat je ervoor hebt moeten doen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Meneer Raterband, ja. uh, gebeurt... Nou, ja, nou, Dan wordt het serieus. Ja, dus, nee, al. Nee, ja, ja. maar, uh, heeft u nooit iets uh, dat u, dat u zeg maar op, die, op die duikplank staat... En zo naar dat water kijkt en denkt van... wat is er toch in hemelsnaam verkeerd gegaan met mijn carrière? Uh, nee, dat denk ik helemaal niet. Want oh. juist dankzij mijn carrière sta ik hier nou, hebben ze me gevraagd. En ik denk dat ik kan laten zien dat een man van 63... nog steeds heel veel leuke dingen kan doen. Ja, zo is dat ook. Nou, ja. laten we gewoon positiever over doen. Yes. Gefeliciteerd. Mooi programma. Leuk. Ja, en dat is het ook zeker. Nou, ik ben blij dat jullie er terug van zijn gekomen. Dat in plaats van pull-up dat je nu zegt dat is een mooi programma Ja, zoals is hartstikke leuk. Gewoon uh, schoonspringen met BN'ers. En leuk bedacht ook. De laatste week van uh, augustus, uh, dit jaar bij SBS. Op zondagavond. Nou, bij, staartavond, ja, staartavond. Ja, bij SBS. Oh, dat, is altijd, uh, dat wordt altijd goed bekeken, geloof ik, Het uh, wordt nu in ieder geval heel goed bekeken, ja. Ja, dat is zeker. In ieder geval beter dan de half acht uh, live. Uh, niet om half acht, uh, de, de, gewoon om half negen. Oh, half, half negen. negen tot een uur en half tien. Is live? Ja, het is live. Ja, natuurlijk is live. Wat denk jij dan? Ja, ja gelijk ook. Verder nog ja. leuke plannen deze week? Wat zeg je? Nog leuke plannen deze week? Uh, deze week, uh, ja, het is vakantieperiode natuurlijk, dus het is heel oh, rustig. Maar ja? goed, ik heb uh, aanstaande, aanstaande, week heb ik een uh, sushi verkopen in uh, Sonsbeek. Sushi verkopen. Maar is ik er druk over? Ja, ja. Ik heb ook nog een sushi bedrijf. Dus dat doen we catering, dus dat is in Solsbeek, dat is een cultureel uh, evenement. En ja. dan mag ik dan uh, sushis maken. Sushi ja. maken. Dus dat uh, verheug ik me op, dat is uh, vier ja. dagen. Leuk. Ik heb nog uh, twee seminars deze week. Ach. En ik ga aanstaande dinsdag ga ik, uh, eventjes uh, met een paar vrienden uit Thailand en in China ga ik, uh, naar het Burgers Tierenpark. Oh leuk! Dus, dus ik heb deze week het hartstikke druk. Nou het oh. klinkt hartstikke goed. Maar wel trainen ook hè? Ook trainen en, ja. En ja, en drie keer trainen natuurlijk, niet te vergeten ja. natuurlijk hè. Drie keer twee uur. Nou, hartstikke goed. Uh, meneer, uh, meneer Schoonspringer uh, Ratelband, uh, bedankt, slaap lekker en succes. En uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat u wint met uh, Schoonspringer voor Bernders. Nou, zullen, zullen we er één ding op zeggen? Nou. En dat is... Wat zegt u? Ja, ja u, u stoort heel erg. Ik, ik, ik hoor het niet goed. Ja, precies, exact. Jongens, ik ga lekker slapen. Ik heb tot, tot uh, nu tot kwart over één op jou zitten wachten. Ja. Uh, het is hartstikke goed. Ik ga slapen. Want morgenochtend gaat de wekker weer en ik moet trainen. Nou ja, groot gelijk. Ik ga lekker slapen. Dag meneer Rijden. Uh, Oké okay, jongens, radenband. bye bye. Ja, dag. dag. Bye dag. bye. Dag. Why does he yell? Why does this man yell all the time? Echte Janne. Ja, we ja. gaan even iets leuteren. Wat dacht je daarvan? Uh, ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. 22, nee 21 partijen doen mee aan de verkiezingen. Dat is toch wel een beetje erg veel. hè? We willen ja. niet straks van die 15 van die kleine rot partijtjes... met allemaal kleine rot ideetjes in de kamer. Dan kan je natuurlijk een werkzame coalitie wel op je pen schrijven. Liever gezegd, het liefste zouden we een twee partijen stelsel willen. Is het niet zo? Jawel, zeker. Maar voor het zover is, bel gratis 0800 1 geef je mening over de stelling 21 partijen doen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. anoniempje. Hallo, anoniempje. Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Anoniempje. Ja, dat uh, We hebben net een stelling gedeponeerd en uh, als u belt, dan moet u daar... Uh, even op reageren uh, Even dan. op reageren, want anders zullen we dat zo'n raar uh, rubriekje. Ja, nee, dat is je Nou, nou. Nou, nou, nou. Dank ja. Wel. ja, nou. Kiesdrempel? Wel, een kiesdrempel, oh. maar de SGP mag blijven. De SGP mag blijven? Godverdien. Nou, god, dat is een goed idee, zeg. Nou, eh... Uh... Wat een geluidheid. Lubbermans. Wie? Lubbermans. Meneer Lubbermans. Met Lubbermans weinig kans. Ik denk dat Lubbermans uh, zijn Lubbermans in zijn hand heeft op dit moment. Uh, Hallo, Lubbermans. Ah, nee, toch niet. Ah, niet. Lubbermans, laat hem eens los en zeg eens wat. Lubbermans! Ja, Lubbermans is er niet, hoor. Oh, wie is dat dan? Wat denkt u? Ah, Zonneveld was altijd een mooie als ze de duidelijk. Hé, hey, Zonneveld, daar was geen heel lelijke dagen. goed met je? Ja, ben je nuchter vanavond? Ja, ben je weer vrijgelaten, tbs -ie? Ja, joh, ik ben altijd vrij. Ja, nee, dat, dat uh, geloof ik. Maar, uh, nee, goed. Nou, leuk dat je weer uh, gere-socialiseerd bent. Ja, joh. Maar ik ben het voorkomen in mijn toestelling. Oh, ja? Ik vind, ja, drie oh. partijen is meer dan genoeg. Hé, hey, Zonneveld, eh, drie? Drie. drie? Welke drie dan? Nou, een, laat we zeggen, een linkse, een middenpartij en een rechterpartij. Ja, lekker ja, makkelijk. hartstikke leuk. Namen. Hey Hé, he? hey, als je volgende keer als je belt moet je even je gebiedje in doen hè, want is niet te verstaan. Dag. Ja, gaan we, gaan we op, op, op, op, op, op, op... Jasper! Goedenacht. Hey, Jappie! Allereerst gefeliciteerd met hond, hond, hond, hond, de uitzendingen. uitzending hè? Hé, dankjewel Ja, Wil je ja. en, ja, niet enig dat we honderd keer worden uitgezonden zonder dat, zonder dat er iemand ooit, ooit, ooit je stekker eruit heeft getrokken? Ja, eh, ach ja. Ah, ja. Ja, ach ja. Zo'n ergere dingen. Hè? Ach ja. Uh, goed. Jaapie ja, bedankt we... voor je felicitatie. Heb je nog verder iets te vertellen? Nee. Nou, Jaapie is eruit geflikkerd. Nou ja, waarom ook niet ook? Wat een geleuter. Niels. Bedankt voor je bijdrage, Jaapie. Ja. Niels. Hallo. Uh, Jan Roos. Jij bent de geweldigste man op de hele radio uh, Wat center. een geleuter. Ja, normaal bedreigt iemand ook. Ja. Wie, wie, is de wie is de beste man van de radio? Maar normaal zegt hij altijd ja. dat hij me in elkaar. Jan Roos? Dus dan, ja. ja, en, en Leo? Oh. Ja, en uh, nou en, uh, Dank je! Wat een geluk. Nou, laten we even gaan neuken. Huh? Oh, de naneuk. Nu al? De, na, de, Laten we even gaan naneuken. Volgende oh, ja. week, dames en heren, jongens en meisjes, echt de luisteraars, komt er niet zomaar een gast. Nou, ik moet ook niet uh, te groot doen, want het is eigenlijk een fractievoorzitter van een heel klein partijtje. Jolande, niet A, Sap, volgende week bij een Janne. Jolande Sap van GroenLinks. Ja. Volgende week bij een Janne. Ja. Om van 3 naar 2 te gaan? Nou, we gaan even kijken of we er kunnen helpen aan nog een zegeltje erbij. Dus van 3 naar 4. Ja? Ja, gaan we wel helpen. Wil je dat lukken? Ja, we gaan het er eens even over hebben. En, uh, nou ja, goed. Hé, hey, Leo 3. Maar ik vind die... GroenLinks in, in, in intrinsiek wel een uh, partij. Oh, Ja, yeah, joh. Yeah. Oh, yeah. Ik wil wel een partij met ideeën. Nou, leuk Leo. Ik zou je vertellen. Uh, pak een beetje tanden gereed. Stop in je binnenzak. en blijf het uh, le lekker uh, voortzetten. Ja, zo vind ik uh, de SP ook een partij met ideeën. Ja, ja, ja, ja. ja. De Bio. CDA ook een partij met Leo, ideeën. Leo, mag ik jou huh? bedanken dat je de afgelopen twee weken was ingevallen? Nou ja, ingevallen zeg ik. Ben, ik heb het hier zo'n beetje draaien gedra gehouden. Ja, dat kan je ook zeggen. Ja, je, je, je was groot mee meeslepen. Maar bedankt. Volgende week is jouw meeslepen. Ik vond je een hoorspel. Ja, leuk. Dat moeten we vaker doen. Maar helaas ben je hier volgende week uh, ben je er niet. Anders had ik een half uurtje ingeruimd voor het hoorspel. Was leuk. Ik wil dat we elke week komen doen. Het en je voorspel. kan leuk ook mensen nadoen, heel leuk. Ja. ja, zal ik nog even René of Willy? Wie wil je horen? Doe maar roken heel roken? kort even Willy. Ik was op bril. Dat was René. Nee, goed. Nee. Oh. Uh, Leo Riesje, nee, dankjewel. Je, nee, uh, en echt nee. Janne luisteraars, nee, dank wel nee. voor het luisteren. Uh, tot volgende week. Het uh, weer tot echt Janne. Echte Janne. Hallo, de sombrero. Mijn oh, oor is al ja, Maar Dan heeft het geen zin dat ik hen, dan ik het gesprek, als ik even door kan praten. Als ik niet door kan praten, dan heeft het allemaal geen zin. Ik nou, oh, stel oh. me een beetje interessante vragen waar ik een interessante antwoord op kan geven. Ja, daar heb ik oh, ja. ja, ja, een nee, nee, nee, ik, ja. ik heb een interessante vraag, Emiel. Ja. Heb je een cameraatje op je hoofd?